5 uur. Dit is Radio 1 met Robert Meter en Lara Rensen. Straks in Radio Olympia krijgt Sven Kramers een gouden medaille omgehangen bij de huldiging van het Oranje Trio van de Vijf Kilometer. En in Kiev wordt weer volop gedemonstreerd. Daar ongetwijfeld meer over in het NOS-journaal met Marjan Koekoek. Vrijwel alle gemeenten bezuinigen op het onderhoud en beheer... van de openbare ruimte. Bosjes worden op grote schaal vervangen door gras... omdat dit goedkoper is in het onderhoud. Rotondes worden vaker gesponsord en zwerfvuil blijft langer liggen. Gemiddeld bezuinigt de gemeente in de afgelopen vier jaar... tot een kwart op het budget. Dat blijkt uit gegevens die zijn verzameld door het Nationale Platform... voor Infrastructuur, Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. De bezuinigingen leveren veel geld op. Zo heeft de gemeente Breda anderhalf miljoen euro bespaard. In de belegerde Syrische stad Homs is de hulpverlening... aan de noodleidende bevolking vandaag weer op gang gekomen. Dat heeft de gouverneur van Homs gezegd. Volgens de gouverneur hebben ook mensen de stad kunnen verlaten... mogelijk zelfs 500. De Syrische staatstelevisie meldde dat er weer hulpgoederen... zijn aangekomen in de belegerde wijken. Het convoi is net als gisteren beschoten... maar voor zover bekend is daarbij niemand gewond geraakt. De hulp aan de belegerde inwoners van Homs werd gisteren stopgezet... toen er werd geschoten op hulpvoertuigen. Een politieagent heeft bij een aanhouding in Gorkum zijn been op twee plaatsen gebroken. Dat gebeurde vannacht bij de arrestatie van drie mannen die eerder door portiers uit een café werden gezet omdat ze hadden gevochten. De drie mannen van 18, 21 en 22 vielen daarna buiten andere mensen lastig. Bij de arrestatie verzette een van de mannen zich hevig. De agent brak zijn onderbeen op twee plaatsen. De Oekraïnse staatsveiligheidsdienst waarschuwt voor een verhoogde terreurdreiging. Volgens de dienst zijn de dreigementen gericht op kerncentrales, luchthavens, treinstations en pijpleidingen. Antiterreureenheden zijn in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Het is niet duidelijk of de waarschuwing samenhangt met de politieke onrust in Oekraïne. In Kiev zijn al drie maanden massale demonstraties aan de gang. Vandaag gingen opnieuw zo'n 30.000 mensen de straat op. In Italië heeft de politie de maffiabaas opgepakt... die eerder deze week op spectaculaire wijze ontsnapte. Domenico Cutri was maandag door gewapende mannen bevrijd... toen hij door de politie naar een rechtbank in Milaan werd vervoerd. In het vuurgevecht dat daarop volgde werd zijn broer doodgeschoten. Cutri werd vandaag weer opgepakt. Hij had zich schuilgehouden in de buurt van Milaan. In een videoboodschap hebben prins Charles en prins William een oproep gedaan om te stoppen met de illegale handel in beschermde wilde diersoorten. Vader en zoon waarschuwden dat de handel niet alleen het voortbestaan van de dieren bedreigt, maar ook leidt tot politieke en economische instabiliteit. Met de opbrengst worden vaak wapens gekocht. Opmerkelijk is dat Charles en William daarbij ook kort in andere talen spraken, waaronder Arabisch, Swahili en mandarijn nummer 1 en 2 in de Britse troonopvolging... doen hun oproep aan de vooravond van een tweedaagse internationale conferentie... over de illegale handel in diersoorten in Londen. Olympisch nieuws Irene Wüst heeft in Sochi goud gewonnen op de drie kilometer. Tweede werd de Tsjechische Martina Sablikova... voor de verrassende ruzin Olga Graaf. Het is voor Wüst haar derde gouden medaille in drie Olympische Spelen. Anouk van der Weijden werd vijfde. Antoinette de Jong eindigde als achtste. Dan nog het weer bewolkt. Ook vanavond blijft een bui mogelijk. De wind neemt af. Het koelt af naar een graad of twee. Morgen overdag is het veelal grijs. Maar vooral in het zuidoosten en westen regen. Elders motregen. Het wordt een graad of zeven. Tot zover. Radio 1 Na half zes zijn we nog bij de huldiging van Kramer, Blokhuizen en Bersma... op het Middle Plaza in Sochi. Maar eerst naar de Euroborg FC Groningen tegen Herenveen. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. Daar kijkt Henk Kok. Ja, het is 1-0 geworden voor Heerenveen door een doel van La Parra. Dat een prachtig doelpunt, een paasje binnen door Wijnaldum. Stond niet goed, de hele verdediging van FC Groningen stond niet goed. En af van buiten het 16 meter gebied. Een ziedend schot in de bovenhoek, onhoudbaar voor doelman Bizot. En die voorsprong van Heerenveen is verdiend van kort voor dat openingsdoelpunt. Van, uh, van La Parra was Koem al dichtbij een doelpunt. een doelpunt. De achtste hoekschop in het voordeel van Heerenveen. Koem kopte die bal in en met veel kunst en vliegwerk werd de bal van de doellijn gehaald. En er was juist even een fase daarna voorafgaande dat FC Groningen zich wat onder de druk van Heerenveen uitvoetbalde. Een schot en een poging van Bottekin, Goed schot, buiten de palen getikt door Noordveld. En ook een tweetal pogingen van Kostits. Maar als je alles bij elkaar op gaat tellen... en het is een buitengewoon levendige wedstrijd... met heel veel actie in het 16-metergebied... en vlak daarbuiten en met doelpogingen. En dat maakt het buitengewoon leuk om naar te kijken. Het is volkomen terecht dat Heerenveen leidt met 1-0... door de prachtige doelpunt van Lapara. Nog even naar Peck Zwolle tegen Ajax. U heeft eerder trainer Frank de Boer van Ajax kunnen horen. Die was goed ziek van dat gelijkspel. Niet Zwolle trainer Ron Jans. Die is uitermate tevreden. Ja, het voelt, uh, het voelt heel goed uh, dit. En, uh, met name op basis van, uh, van de tweede helft. Waarin wij... Uh, ja, veel meer er een wedstrijd van maakte. En uh, ja, als je ook kijkt ook dat je binnen drie seconden op de paal in de lat schiet... dan uh, had je misschien in de tweede helft wel meer verdiend. Alleen uh, de eerste helft was Ajax wel uh, nou, in ieder geval, uh, niet oppermachtig, maar wel de baas. Ja, want je gaat met 1-1 de rust in. Maar ik kan me voorstellen dat je hebt gedacht... Ja, als we zo doorgaan, dan, uh, ja, dan gaat het niet lukken vandaag. Nee, dat dacht ik helemaal niet. Uh, want uh, ik vond zoals wij wilden spelen, dat, dat zag er in de eerste helft, in, in, in, bijvoorbeeld in de beginfase tot, tot de eerste goal, zag dat er gewoon goed uit. Ruimte achter de verdediging van, van Ajax benutten, snel eruit komen, bal veroveren. Alleen, dat deden we veel te verlegen. En de tweede helft hebben we die verlegenheid, die schroom echt van ons, van ons afgelegd. En zijn we minder terug gaan lopen. En, en Ajax ging steeds minder spelen en wij beter. En, uh, we hadden eigenlijk nog een scenario dat uh, mocht het iets uh, forceren... dat we met Benson een van anders zouden gaan spelen. Maar dat was niet eens nodig. Jullie zitten in een geweldige reeks, opnieuw. Het lijkt wel alsof we terug zijn aan het begin van de eerste seizoenshelft. Ja, maar waarom we zo blij zijn, is, uh, en, en ik ook, is dat... Ik vond dat we de vorige wedstrijden uh, nah, niet, niet, niet geweldig speelden. Wel knokten en, en, en onze taak uitvoerden. Maar uh, hier zat weer meer, uh, ja, uh, ja, gewoon voetbal in. Uh, we kwamen een paar keer uh, geweldig uit en... Uh, ja, dat, dat, dat doet wel deugd, want uh, als je goed voetbalt is het, uh, ga je met veel meer vertrouwen gewoon de volgende wedstrijd in. En, en het is natuurlijk ook een compliment voor uh, ja, de hele ploeg hoe we het hebben uh, opgevangen, uh, alle blessures achterin. Ik nou, net zeggen, want je hebt ook nog een, een waslijst aan afwezigen. Maar, uh... Daar was weinig van te merken vandaag. Nee, maar ik, ik heb ook steeds gezegd van uh, er staat weer een goed helftal in het veld. Dat was tegen Utrecht zo met een debutant. En vandaag ook. En, uh, ja, uh, ik hoorde dat Bram van Polo werd gekozen, tot man of the match. En, uh, nou, voor, voor mij uh, krijgt het hele team uh, gewoon een, een grote pluim. Maar het is natuurlijk wel mooi als je debuteert op een uh, positie die je eigenlijk nog nooit hebt gespeeld. Ja, een kwartiertje tegen Vitesse. Dat je dan zo, uh, zo manifesteert. Uh, dat is uh, mooi. Nou, het was lang wachten op goals in Groningen. Maar als ze komen, dan komen ze ook, hè? Kok. Ja, het is uh, 2-0 inmiddels voor de Herenveen. Door het doelpunt van Hakam uh, Sijek. Groningen was in de aanval. Veel mensen voor de bal. De counter, uh, de tegenaanval van de Herenveen. Nou, er stond eigenlijk een 3-1 situatie. Er was nog nauwelijks een verdediger van FC Groningen te bekennen uh, achterin. Een prachtige paas van, uh, van La Parra. Nog even via het been van, uh, van Bottekien op Sijek. En Sijek, uh, die had alle rust. Die nam ook de rust. En die kapte zijn tegenstander nog even. Vanuit die inmiddels was teruggekomen. En schoot de bal hard en zuiver in. Heerenveen leidt verdiend. En ook die 2-0 is absoluut niet geflatteerd. Van Heerenveen is de veel betere ploeg. Voetbal gemakkelijker en beter. En vooral over de flanken via Basakissie Kookbloek. En de motor op het middenveld. De prachtige voetballer Sijek. Wat geniet ik van deze man. Vanmiddag nog een wedstrijd in de eerste divisie in de Jupiler League. Excelsior FC Den Bosch werd 4-1. Lido Mist boat that day he left. Naar de Euroborg, wat gebeurt er nou, Hinkok? Nou, we krijgen een strafschop voor Heerenveen. Die zal ongetwijfeld worden genomen door Finn Bogelson. Finn Bogelson uh, was los. En Finn Bogelson probeert die bal in te koppelen. En wie krijgt nou die rode kaart? Kieftenbel moet toch die rode kaart hebben? Want het is Kieftenbel. Die, uh, Finn Bogelson haalt die bal net voor de doellijn binnen. De keeper is weg. En dan gaat uh, Finn Bogelson die bal inschieten. Maar dan staat uh, Kieftenbel, die staat gewoon op de doellijn. De hele scherpe hoek trouwens van Finn Bogelson. Moest die bal vanaf de doellijn nog even naar binnen tikken. Om die bal binnen te tikken bij die eerste paal. Maar toen stond Kieftenbel, die stond bij die eerste paal. En ja, die maakt gewoon uh, beide handen voor het gezicht. De borst en Finn Bogensom. die schiet gewoon tegen uh, kieftenbelt aan. Dat is gewoon rood. En nu staat Finn Bogensom klaar om Heerenveen naar 3-0 te schieten. En waarschijnlijk zal hij zijn 21ste doelpunt in deze competitie gaan maken. Een fenomeen, fenomeen deze Finn Bogensom. Nou, bijzonder op de doellijn. 3-0, al in de eerste helft. Dat zou toch wat zijn, zeg. Groningen wordt gewoon afgedroogd in de Euroborg. Tot dusver een nederlaag. Nu een doelpunt. Jawel, hè? heel beheerst. Bizot naar de linker benedenhoek. En Bogelson kiest de andere hoek. En zo staat Heerenveen hier. Ge... Nou, echt niet geflateerd. Ze staan hier gewoon met 3-0 voor. Maar ze worden volkomen weggespeeld FC Groningen. Met name op de flanken en ook op het middenveld. Daar Siejek heer en meester is. Dat is een grote stratege. Een geweldige voetballer is dat. En op de flanken komt Heerenveen regelmatig door. 3-0 en het is niet geflateerd. En Groningen moet die tweede helft in met 10 man. Omdat Nijhuis Kiefdenbelt van het veld heeft gestuurd. Vanwege Hens. When will you? saying why Kijk eens, en de Lido Shuffle. Eerder hoorden we van Tim De Wit dat Claudia Perstein nog niet had gereageerd. Dat klopte. Ze heeft zojuist wel gereageerd aan collega's van Die Welt. Daar heeft ze gezegd... Ik heb alles gegeven, oftewel ik heb mijn best gedaan. Ik heb alles gegeven, maar plaats 4 is scheisse. Alzo, 13 minuten. Over vijf. U luistert naar Radio Olympia. Nog even naar de wedstrijd RKC. FC Utrecht, de trainer Erwin Koeman van RKC. Uh, je had niet gedacht dat de wedstrijd zich zo zou ontwikkelen. Werd uiteindelijk 5-2. Zoals vanmiddag is gebeurd. Je zag aan beide ploegen dat ze vermoeid waren door de, door de midweekse wedstrijd. En uh, ja, uh, wij zijn dat ook niet gewend. Dus, uh, bij ons zag je echt de jongens die, uh, die zeer vermoeid waren, waardoor je onrustig werd. Uh, Waardoor er tegen een geweldige spits als de ridder heel moeilijk te verdedigen is. Waardoor zij de kansen kregen. Wij kregen zelf ook wel kansen. Uiteindelijk een kwartier voor tijd denk je van... Nou, als we allebei een punt halen dan zou het leuk zijn. Ja, maar dan, dan is een kwartier wat je niet vaak meemaakt denk ik in het voetbal. En we komen binnen, binnen, de, binnen drie, vier minuten op 3-1. Dan zou je zeggen van nou, dat zou misschien wel een overwinning kunnen worden. En dan binnen één minuut lopen ze door de, door de, centraal door de defensie bij ons, 3-2... Of zie ik nou even verkeerd? Nee, nee, het klopt nog, het is niet meer vol te houden bijna, maar het klopt volgens ja, mij nog. Ja. En daar komen we natuurlijk uh, geweldig weg. Maar, nou, als hij erin gaat, ja, dan, uh, dan zou ook zo nog maar kunnen zijn dat Utrecht gaat winnen. Maar uiteindelijk uh, ja, maken we nog hele mooie goals. Uh, 5-2, uh, dan denk je van, uh, dat we Utrecht weg hebben gespeeld, maar dat is natuurlijk niet zo. Wat zou een uitslag zijn geweest die in alle eerlijkheid en realiteit bij deze wedstrijd zou hebben gepast, vind jij? Uh, nou, als ik vanuit Utrecht zijde bekijk... dan denk ik dat zij uh, uh, zeg maar vanaf de 75 minuten uh, minuut zouden denken... van hier moeten we toch minimaal een punt halen. Dat zou op dat moment denk ik terecht geweest zijn. Uh, maar je ziet, uh, voetbal is onvoorspelbaar. En uh, ja, voor je het weet, uh, scoor je vijf keer. En dat gebeurt ons bijna nooit. Ja, dat, uh, en, en, en er waren mooie goals. En, en je zag ook dat Utrecht er helemaal doorheen zat... Maar het moment van, uh, van 3-2, uh, dan ben je absoluut niet zeker. En zelfs bij 3-1 vond ik, dat, ik uh, dat wij nog niet zeker waren. En dat bleek dus ook in de wedstrijd. En, ja, gaat die straks op het DNS 3-3. En dan, uh, wat ik zeg, dan kan Utrecht ook nog winnen. Is dit een cruciale overwinning voor jullie? Nou ja, het is, uh, ik denk dat wij deze week uh, maximaal gepresteerd We hebben. Thuis tegen PSV gewonnen. Bij Coet uit Het is ook niet altijd makkelijk om het punt te pakken. Dat bleek ook gisteren weer. En ja, je wint vandaag tegen Utrecht. Dat houdt in dat je op dit moment uh, zelfs boven Utrecht staat. Dus ja, de, uh, deze punten zijn natuurlijk uh, geweldig voor ons. Erwin Koeman van RKC. Straks de uitslag van onze luisteraarsvraag het podium. En een maffiabaas in Italië die weer is opgepakt. Eerst Henk Kok bij Groningen-Heerenveen. Wat een wedstrijd zeg. Ja, ja. Voetbal is onvoorspelbaar, zei komen zojuist. Maar wie had nou gedacht dat zo meteen na 45 minuten van verzitten tegen het Russen jaar van het in aan. dat Heerenveen hier met 3-0 zou leiden in de Euroborg tegen FC Groningen. Groningen dat tot dusver in thuiswedstrijden... slechts één nederlaag heeft geleden tegen ADO. Maar dat moet het eerlijk zeggen, die 3-0 is niet geflatteerd. Van als Heerenveen nog een paar aanvallen wat beter had uitgespeeld... Was het nog, uh, ja, had Groningen nog veel meer schade opgelopen. En Heerenveen kan nu tegen de 10 van FC Groningen... Voortdurende vrije vinden natuurlijk voetbal ook wat kalmer. Het tempo ligt wat lager, maar die eerste 45 minuten... althans, voor die 3-0... het tempo lag hoog... en Heerenveen is snel en bewegelijk. Het is explosief ook op het middenveld. Dan denk ik met name aan die Siek. En ik vind het ook een prachtige buitenspeler. Ik heb het eerder gezegd, die Basique Koglou. En Van Parra is misschien ook wel een betere... nou, geen betere voetballer, dat wil ik niet direct zeggen. Maar er levert misschien wel meer rendement op... Dan, uh, dan Leurling. Fluitconcerten in de Euroborg. Nijhuis heeft gefloten voor rust. En uh, Heerenveen gaat rusten door een prachtig doepen van La Parra. Een bekeken schot van Sijek en een benutte penalty van Finn Bogelsom. En toen voorkwam Kieftenbelt, die wilde een doelpunt voorkomen. Hij maakte Hens op de doellijn, daar voorkom je een doelpunt. En dan krijg je een rode kaart. Zodoende speelt Groningen die tweede helft met tien man tegen de elf van Herenveen Die in een zetel zitten op weg naar de overwinning. 17. Minuten over vijf. Luister naar Radio Olympia. We gaan naar die maffiabaas waar Robert het al over had, Domenico Cutri. Hij ontsnapte op spectaculaire wijze. Van de Greta is die. Inmiddels is hij weer opgepakt. De Italiaanse politie maakte de afgelopen dagen flink jacht op hem. Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Zeg Rob, hoe kregen ze hem weer te pakken? Nou, allemaal aan de rol gekomen na de arrestatie van zijn jongere broer... ...Danielle van 23. Dat gebeurde eergisteren gisteren. En ik denk dat hij uiteindelijk is gaan praten. En zo kwam de politie uiteindelijk bij een huis terecht in de provincie van Milaan. Eh, waar een rijtje huizen in, in ja, opgeknapt werd. In, met allemaal stijgers tevoren. Duidelijk uh, ja, restauratiewerkzaamheden daar. En daar werd de voordeur opgeblazen en daar lag hij... Op een matras, met een handlanger daarnaast... geladen pistolen naast de matrassen... en een behoorlijke dozen pasta ook, zag ik net op foto's... voorbereid om daar een lange tijd te blijven. Maar uh, hij moest zich onmiddellijk overgeven. Het is ook heel snel gegaan... en toen werd hij uiteindelijk half drie in de nacht naar buiten gevoerd. Is het is dus wel een belangrijke jongen als de politie zoveel moeite doet. Hoe belangrijk is hij? Nou, het is, kijk, het is een man die niet binnen de top 10 staat van de dranketta... van de, van de maffia uit het zuiden van Italië. Maar hij wordt wel gerekend als een hele gevaarlijke jongen. Een jongen die al op hele jonge leeftijd binnen die maffia terechtkwam. Ook op hele jonge leeftijd al iemand overhoop schoot. En daarvoor ook tot levenslang werd veroordeeld. Een jongen die ook binnen de gevangenis nadrukkelijk probeerde... daar weg te komen de hele tijd. Dus die de hele tijd al de lamp op zich had. Geen... Een jongen binnen de top 10, maar wel ja, toch een grote vis. En men is in ieder geval blij dat hij... en trouwens ook nog acht mensen daaromheen op nu gearresteerd zijn. Uh, we zagen net de minister hier van Binnenlandse Zaken... en die was ontzettend trots. En die ontsnappingen, want ja, ze hebben hem nu weliswaar weer te pakken... maar die, die was spectaculair tijdens een transport. hebben de autoriteiten in Milaan inmiddels een verklaring gegeven... hoe hij kon ontsnappen. Nee, ze zijn daar volledig uh, uh, uh, verrast... door wat er gebeurde afgelopen maandag. Je moet natuurlijk weten kennen we natuurlijk hier in Italië, in het zuiden... kennen we de afrekening in het zuiden van Italië... kennen we de schietpartijen, kennen we de overvallen... De, de, de, de schermutselingen met de politie... maar niet in het noorden, niet in Milaan... waar deze jongen zijn familie heeft zitten... en waar die ook werd voorgeleid uiteindelijk bij, de, bij een gerechtshof. Ze waren gewoon... Volle, het is iets, een beeld wat je niet kent uit de omgeving van Milaan. Ik denk dat ze gewoon volledig verrast zijn. Ze hebben er nog geen verklaring voor afgegeven, hoor. Maar ze waren daar gewoon verbluft ook in Italië... dat dat dus ook daar, in het noorden... In in Italië kon gebeuren. Ja, meer over dit verhaal vindt u op onze website. Moet je even naar nos.nl. Rob Zoutberg, Dankjewel. Er zijn opnieuw massaprotesten vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Uh, ondertussen worden antiterreureenheden ingezet... omdat er sprake zou zijn van verhoogde terreurdreiging. David Jan Godzvoorn, ik uh, neem maar dat jij daar meer over weet. Want wat zeggen bijvoorbeeld de Oekraïnse veiligheidsdiensten hierover? Ja, de, de Oekraïense antiterreureenheid, SBU... die zegt dat er heel veel meldingen binnen zijn gekomen... van mogelijke terreuraanslagen op allerlei doelwitten. Bijvoorbeeld uh, treinstations, busstations, vliegvelden, oliepijpleidingen. En in een enkel geval zou er zelfs sprake zijn geweest... dat er een aanslag gepleegd zou worden op een, uh, op een kerncentrale. Nou, uh, uh, als reactie daarop heeft die, die SBU, dus die antiterreureenheid... De, uh, uh, de, de staat van paraatheid verhoogd. Dat betekent dus dat heel veel van de leden van die eenheid... Ja, klaar moeten staan om in te kunnen grijpen. En dat is preventief, zegt de dienst. Dat wil dus niet zeggen dat ze meteen gaan uitrukken... maar dat ze er in ieder geval klaar voor staan. Hmm, die, die terreurdreiging, David-Jan... hangt die nou samen met uh, de al bestaande onrust in Oekraïne? Um, ja, dat zegt in, ieder, zegt in ieder geval de oppositie wel. Die is natuurlijk doodsbenauwd dat, uh, dat dit wordt aangegrepen... om in te grijpen in Kiev en andere steden... waar pleinen bezet zijn, waar overheidsgebouwen bezet zijn. En als je het, uh, het rijtje gebeurtenis op, er, op, op, een, op een rijtje zet... dan zou dat misschien ook nog wel eens kunnen. Kijk, president Janukovic heeft uh, uh, al, al eerder gezegd... dat de radicalisering onder de oppositie... met name op de die, uh, onder de mensen die op de barricade staan... Uh, dat dat gevaarlijk is. Is dat dat tot terreur kan leiden. Nu hebben we dus kennelijk terreurdreiging. Daar is natuurlijk geen bewijs van, de, de Veiligheidsdienst zegt het. En een volgende stap zou kunnen zijn dat Janukovic de noodtoestand uitroept... en vervolgens gaat ingrijpen bij die bezettingen. Nou, dan hebben we aan de andere kant van de oppositie wel vaker gehoord... dat er enorme aantallen politiemensen op weg waren naar Kiev... en andere plaatsen waar bezettingen eh, plaatsvonden, zelfs het leger. En dat werd toen ook aangevoerd als reden van mogelijk ingrijpen door Janukovic... Het punt is dat we het gewoon niet weten wat de president van Oekraïne van plan is. En wanneer hij dat van plan is. Dus wat dat betreft moeten we gewoon afwachten. Goed, David Jan, dankjewel. Terug naar het voetballen. Naar de half 1 wedstrijd. Herakles Amelo tegen Cambuur. Eerder al gemeld, uh, Cambuur leek daar heel lang een, uh, een overwinning te kunnen gaan behalen. Nul en doelpunt Manu. Maar toen in de slotfase was er een doelpunt van Mike Tewierik. Hij zorgde voor een punt bij Herakles. De rechtsback voelde zich een beetje de matchwinnaar. Ja, ja liever uh, voor drie punten natuurlijk. Maar uh, ik denk wel dat dit een uh, hele belangrijke goal was. Want uh, ja, zo loopt ze sowieso niet in. en uh, Ik denk ook uh, zeker dat hij terecht was. Ik kan een beetje het gevoel beschrijven wat er is? Want ik, ik heb een beetje het idee dat in de eerste helft jullie ook tegen jezelf voetballen. En tegen de wind. Ja, kijk, wind heb je natuurlijk allebei last van. Maar uh, de trainer werd ook boos in de rust dat we ja, veel te slap speelden in de eerste helft. En uh, ja, daar had hij op zich wel gelijk aan. En uh, kwam overal, het was allemaal net, net niet de hele tijd. En, um, ja, ik denk dat we de tweede helft uh, ja, volle bakken uh, gegeven hebben. Tuurlijk, tuurlijk geef je dan ruimtes weg. Maar um, ja, wat ik net kan zeggen, ik denk dat de 1-1 meer dan terecht was. Ja, want er staan uh, drie spitsen in het veld. Maar de rechtsback is het die uiteindelijk moet scoren. Ja, het lijkt net dat het zo moet zijn. Ik zei al voor de wedstrijd tegen Joey Beltman. ik zei wel tijd dat we een keertje, keertje weer gaan scoren. En, uh, het is mooi dat dat uitkomt ja, Je maakt nooit niks zeggende goals, hè? <laughs> nee, nee, meestal niet. Maar uh, well, ik denk dat het deze er wel aardig in zat. Ja, je kwam hier uh, naartoe en je zei gelijk, zo, dit is een belangrijk punt. Hè? Kun je dat omschrijven, wat, wat, wat het gevoel daarbij is? Ja, kijk, uh, wat trainen het ook aanduiden. Van, ja, je hebt prima bij ADO 0-3 gewonnen. Maar ja, als je dan vandaag verliest, dan, ja, dan, dan doe je dan doen die punten ja, weer in niets. Zeg maar. en, uh, ja, hun zijn uh, niet ingelopen zo. Ik denk toch dat we een puntje, ja, puntje kijk, uh, van onderen op opgeschoven zijn. En, ja, wat ik net al zei, was uh, ja, echt heel belangrijk. Ik had het gevoel dat, dat jullie bij drie punten wel nou, je veilig zouden kunnen wanen. Hè? Is dat nu met één punt ook zo? Ja, veilig, veilig. Het is een rare competitie. En, uh, als je twee of drie keer wint achter elkaar, sta je zesde. En als je twee of drie keer verliest, sta je zeventiende of zestiende. Dus uh, ja, we zijn er nog lang niet. En we moeten ook niet denken dat we er al zijn. Maar uh, ja, we hopen toch uh, omhoog te kijken. En, ja, gelukkig hebben we dan in ieder geval een puntje in plaats van nul. Wie er wel is, dat is Sven Kramer. We zijn in afwachting van de huldiging. Gaat hij horen. After my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes. Clear your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 met Juman. We gaan even naar uh, RKC FC Utrecht. Het was een uh, spectaculair uh, duel. We hebben het allemaal mee kunnen krijgen. Het werd uiteindelijk 5-2 voor RKC Waalwijk. waar FC Utrecht de kans ziet liggen om op 3-3 te komen door een penalty te missen door uh, Toonstra bij een 3-2 stand dus. Stichler Stigler in gesprek nu met de coach van Utrecht, Jan Wouters. Wat moet je hiervan zeggen, Jan? Ja, dat, dat we in een fase zitten waarin uh, niet alles mee zit, hè. Uh, we hebben de hele wedstrijd onder controle. We zijn de betere ploeg. We creëren kansen. Alleen je benut ze niet. En, uh, ja. en dan, uh, het afstandsschot van Daniel de Ridde dat zet wel uh, de wedstrijd op zijn kop. Uh, en dan kan je nog op 3-3 komen. Uh, en, en dat zijn momenten dat het dan echt tegen zit. Maar een uh, 5 2 vliezen is, uh, is wel een hele verkeerde uitslag. Terwijl je deze wedstrijd uh, uh, gewoon had moeten winnen. Dat klinkt inderdaad gek, maar mensen die lezen 5-2 zullen toch denken... ...RKC heeft Utrecht overklast, maar dat is niet waar, hè? Nee, nee, dat lijkt me duidelijk. Hè. We, zeker na rust uh, hebben we de mogelijkheden gehad om de wedstrijd uh, te beslissen... ...en ook nog op slot te gooien daarna. Maar ja, nogmaals, dan zit het niet mee. Hè. En dan uh, um, krijg je de 2-1 een, een afstandsschot uh, meteen daarna een counter. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk. En als je dan de penalty mist, dat het nog 3-3 wordt... ja, ...dan krijg je wel een mentale tikje. Ja. Wat is dat gevoel dat hoort bij hoe jij je nu voelt? Um, gefrustreerd misschien? Ja, teleurgesteld. Uh, gefrustreerd ook. Hè, dat je zo'n wedstrijd niet, uh, niet, af, uh, niet afmaakt. Um, maar ja, hoe gek het ook klinkt, er zijn een heleboel aanknopingspunten. Ik vind dat we goed voetballen uh, kansen creëren. Uh, alleen dat laatste, uh, waar het om gaat... Om een wedstrijd te winnen, dat is het scoren. Maar de boze buitenwereld gaat nu wel zeggen... Wouter uitgeschakeld in de beker, in de competitie in wedstrijd of zes. Gespeeld en één punt gehaald. Dat moet wel stoppen. Ja, dat is het risico van het vak. Hè? Maar is dat iets wat jij proeft en voelt om je heen? Of zeg je die onrust bestaat er helemaal niet? Nou, je weet, als trainer weet je uh, dat er onrust kan komen. Maar ik uh, hou me vast aan, aan de dingen die ik zie op het veld en die we doen op de training... En, en de rest gaan we naar de volgende wedstrijd en, en al het andere zien we wel. En, maar je hebt wel het gevoel dat zeg maar, binnen de club de meeste mensen wel op die manier denken. Want als er nou één opstaat die zegt van dit kan niet langer zo. Nee, ik heb wel het idee dat het met z'n allen erachter staan, ja. Er is ondanks deze nederlaag bij Utrecht rust. Ja, wel. je weet na een slechte reeks dan, dan kan de onrust komen. Zo eenvoudig zit het in elkaar. Het Radio Olympia podium. Ik de rond half zes dus rond deze tijd. Het idee is, wij dagen u uit om een podium te voorspellen... van de schaatsafstand die de volgende dag wordt verreden. Anders maken we het wel heel makkelijk. Wie wint goud, zilver en brons? Nou, in dit geval gingen dus onder 3000 meter die vanmiddag is verreden. U reageerde massaal. Dat vinden we heel fijn op het hetpodium. Maar ja... De winnaar van de drie boeken is helaas niemand. Want niemand had voorzien huh. dat uh, Olga Graaf de Russische brons pakte. Niemand heeft haar genoemd. Dus uh, nou, bedankt voor de mailtjes. We gaan gewoon morgen weer verder. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat wordt het podium dus van de uh, afstand morgen? 500 meter is dat. Winnaar krijgt uh, drie boeken opgestuurd schaatser van Nando Boers, Sven van Johan Boef... en de wintereditie van Andere Tijden Sport. U kunt dus uw mailtje sturen naar podium. Het nos.nl gaat onder 500 meter dus van morgen bij de mannen. En vergeet niet uw gegevens daarin achter te laten... zodat we weten um, waar we naartoe moeten sturen als u wint. Ja, Dit is Radio 1. Ik wil het inzenden tot uh, half twee morgenmiddag, wil ik nog even zeggen. Maar Jan Koekhoek, met het journaal. Vrijwel alle gemeenten bezuinigen op het openbaar groen. Bosjes worden vervangen door gras, rotondes worden gesponsord... en zwerfvuil wordt minder vaak opgeruimd. Gemiddeld werd in vier jaar tijd een kwart van het budget wegbezuinigd. Dat leverde wel wat op, in Breda bijvoorbeeld anderhalf miljoen euro. De Zwitsers lijken in een referendum voor strengere immigratieregels... te hebben gestemd voor mensen uit de EU. Maar mogelijk is een hertelling nodig... Het referendum is een initiatief van de nationalistische conservatieven... die constateren met ongenoegen dat er al 8 miljoen buitenlanders in Zwitserland wonen. De hulpverlening in de belegerde stad Homs in Syrië is hervat. Er gaat voedsel en medicijnen naar het centrum. En er worden ook mensen geëvacueerd, mogelijk zelfs honderden. Gisteren werd de hulpverlening gestaakt toen een hulpkonvooi werd beschoten. En een politieman heeft bij een aanhouding in Gorkum zijn been op twee plaatsen gebroken. Dat gebeurde vannacht bij de arrestatie van drie mannen van 18 tot 22... die eerder door portiers uit een café waren gezet omdat ze hadden gevochten. Een van hen verzette zich hevig en bezorgde zo de politieman een gebroken onderbeen. Tot zover. Weer. En daarmee maak ik even een koppeling naar de wedstrijd van FC Groningen tegen Heerenveen. Want Peter kuipers ik zie van de witte pakken van Groningen is niet veel meer over. Veel modder. Dat komt door de regen, vermoed ik zomaar. Is dat in heel Nederland het geval? Regent het overal? Nee, het is eigenlijk beperkt tot het noorden en het westen van het land. Hier en daar in het midden en het zuiden ook een bui. Maar dat is veel minder dan in het noorden. En in het noorden, daar waait het op dit moment ook het hardst. Die wind die gaat wel in kracht afnemen. Vanavond nog wel windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten. Maar in de loop van de nacht dan neemt het af naar windkracht 2 tot 4. Er zijn wel wat opklaringen vannacht. Um, maar ook bewolking en de temperatuur die daalt naar ongeveer 3 graden. 2 op sommige plekken. Aan de kust misschien 4. Morgen dan is het weer een bewolkte dag. Grijs dus, slechts heel af en toe de zon. Er staat wel veel minder wind dan vandaag. En er kan misschien een bui vallen. Maar dan vooral in de zuidelijke helft van het land. Het Kwik stijgt wel naar een graad of acht. De rest van de komende week, ja, dan blijft het toch wat aan de grijze kant. Er staat ook vrij veel wind uit zuidelijke richting. Uh, in het begin, dinsdag en woensdag, een klein beetje regen. Maar donderdag en vrijdag staat er toch wel weer meer regen op het programma. Wel ja. Dankjewel, Peter Kuipers Munneke. NOS Radio Olympia. Ja, wat moet je dan als je met z'n tieners staat? Je staat 3-0 achter een 45 minuten. Je speelt bij Groningen. Je speelt tegen Heerenveen. Henk Kok. Weet jij het? Nee, ge ja, geen idee. Maar dat ja, nee. weet ik ook niet. Nee, maar ik denk dat Edwin van der Looijt ook niet meer weet. Maar in ieder geval heeft hij twee andere spelers binnen de lijnen gebracht. Hij heeft, uh, Burnett heeft hieruit gehad. Burnett stond uh, als rechterverdediger. Ja, hij stond rechterverdediger, maar is linksbenig. Nou ja, dat zal het verschil niet zozeer maken. Daar ligt het helemaal niet aan. Van Groningen heeft niet één keer de gelegenheid gehad... om in de eerste helft ook maar enigszins in het duel te komen. Het duurde een zeer korte fase. En dat levert nog een schot op van Botteke. Maar Heerenveen leidt royaal volkomen verdedigd. Die met 3 tegen 0. En je hebt het al gezegd, Heerenveen speelt tegen de 10 van, van FC Groningen. Het zou wel eens een nou, dramatische nederlaag. Dat vind ik niet zozeer een dramatische nederlaag. Maar wel een grote nederlaag. Voor, voor Groningen kunnen worden. Terwijl ze tot dusverre maar één keer hadden verloren in de Euroborg tegen ADO. En ik weet niet wat Heerenveen gaat doen. Heerenveen zal niet zo'n hoog tempo meer spelen in deze tweede helft, denk ik. Van de bal, die wordt nu al achterin een klein beetje rondgespeeld. De bal gaat nu naar de buitenkant. Naar Peder van Anhold. En van Hanhold die spelen weer terug naar Koem. Wordt er dan voor diepte gekozen? Nee, er wordt niet echt voor diepte gekozen. Bal naar Doron. En het gaat nu in een heel traag tempo. Terwijl Heerenveen in de eerste helft Groningen een heel straf tempo oplegde. En dan kun je wel zeggen. We kwamen Overal uh, te laat en we hadden te weinig inzet. Maar het kan ook wel zo zijn dat je gewoon niet in duel kon komen. Omdat Herenveen gewoon te goed speelde. Hij speelde snel, het speelde bewegelijk, het had goede aanvallen. En uh, van die vele aanvallen hebben we slechts drie kansen benut. Van 3-0 is absoluut niet geflatteerd En we hebben nu gespeeld in die tweede helft een tweetal minuten. Stand 3-0 voor Herenveen. Goed, dan gaan we nog eventjes naar Theo Plassard in Parijs. Want soms, ja, dan treffen Nederlanders elkaar bij het judo. Ja, dat kan uh, in de klasse tot 78 kilo, Kusje Steen uit en Maar Verkerk zaten allebei in een verschillende kant van het schema. En dan uh, kan het zijn dat je elkaar uh, in de slotronde treft. Dat gebeurde dus nu in de wedstrijd met als inzet uh, Brons. Geen coaches langs de kant. Dat uh, gebeurt nooit als uh, Nederlanders tegen elkaar uh, judoën. En uiteindelijk is het uh, Verkerk geworden. De routinier die gewonnen heeft en die met Brons naar huis gaat. Slechte wedstrijd, uh, weinig uh, scores gezien. Om uh, precies te zijn, helemaal geen scoren. Het was Verkerk. Uh, Kerk die won met een straf. Het is natuurlijk een rare situatie. Bij de judoka staan de hele week tegenover elkaar. Bij de club, bij de centrale training, op trainingskampen. En nu gaat het ineens om het ecchi hier in dit grote stadion. De 10.000 Franse toeschouwers waren absoluut niet geïnteresseerd. Die zaten wat te keuvelen en te kijken naar andere dingen. Maar het feit is wel dat de Marhinde Verkerk met een bronzen medaille naar huis gaat. En dat Guusje Steenhuis, de debutante die het goed gedaan heeft, uiteindelijk vijfde wordt. bal oh, let's goal! De war schon dabei auf den de wijsheid van de is de de in Duitsland ging het vandaag vooral over HSV. De ploeg verloor gisteren op eigen veld met 3-0 van het WSC. Dat is de zesde nederlaag op rij. Dat betekent een negatief clubrecord. Supporters kwamen gisteren verhaal halen op de parkeerplaats bij het stadion. Spelers werden aangevallen en hun auto's werden beschadigd... waarna de politie moest ingrijpen. Inmiddels heeft de technische directeur Oliver Koitse... zijn vertrouwen uitgesproken in trainer Bert van Marwijk. Hij zegt, we hebben geen trainersprobleem, maar een defensief probleem. Huh? Ondertussen werd er vandaag één wedstrijd gespeeld in Duitsland. Stuttgart, Augsburg... Eindigde in 1-4. Gisteren won de koploper bij München al met 2-0 van FC Nuremberg. En was Borussia Dortmund met 5-1 te sterk voor Werder Bremen. In de Premier League heeft Tottenham Hotspur plek 5 overgenomen van Everton. In een onderling duel wonnen de Spurs met 1-0. Om 5 uur is Manchester United begonnen tegen Fulham. En het staat daar 0-1. Door naar Italië. Daar heeft koploper Juventus twee punten laten liggen. Verona kwam vier minuten in blessuretijd langs zij. Het werd 2-2. Nummer twee. AS Roma profiteerde niet. Romeinse derby tegen Lazio eindigde in 0-0. Verschil tussen Juventus. en Roma is nu negen punten. Roma heeft trouwens wel een wedstrijd minder gespeeld. Atletico Madrid verspeelde gisteren al de koppositie in de Spaanse Primera Division. De ploeg verloor verrassend met 2-0 van Almaria. En uh, moest de koppositie overlaten aan stadgenoot Real. Die ploeg won met 4 2 van Villarreal en gaat door een beter doelsaldo nu nog aan de leiding. Real en Atletico hebben 57 punten uit 23 wedstrijden. Barcelona kan vanavond eveneens op 57 punten komen... als het wind van Sevilla. NOS Radio Olympia. ABC en The Look of Love. Hoe gaat het eraan toe in de Euroborg? Nou, ik, ik wil niet zeggen dat de wedstrijd bijna zo dood als een pier is in die tweede helft. Maar toch dat wel een beetje. Al, ja, het lijkt er wel een <laughs> beetje op. En dan komt natuurlijk door die stand en 3-0 in het voordeel van Heerenveen in die twee wissels. Hatenboeren voor Burnett en uh, linkeren voor Costis. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Van Heerenveen laat het balletje gewoon heel rustig en kalm lopen. En Groningen komt gewoon eigenlijk niet in de bal van, aan de bal. Van, ze hebben gewoon de tegenstander minder en een speler minder. En Heerenveen weet heel gemakkelijk de vrije man te vinden. Nu gaat die bal naar de linkerkant, naar Bas Asikoglu. Maar dan springt de bal wat te ver van uh, zijn voet af. Maar dan mag uh, Groningen dan ingooien. Maar dat levert allemaal niet zoveel op. Het is misschien wel een beetje opvallend dat ook Kostiets is uh, gewisseld. Kostiets zou op een scoutingslijstje staan uh, van Ajax. evenals als uh, Sherry. Nu is dat scoutingslijstje van Ajax ongetwijfeld buitengewoon lang. Maar ik kan niet aan de indruk onttrekken dat het een, uit protest is uh, van uh, de trainer van FC Groningen. Erwin van der Looy, Want uh, de beide vleugelspitsen Kierum en Kostiets. Dat zijn de vleugelspitsen van FC Groningen. Althans in de eerste helft. Die hadden zich bij balbezit van Heerenveen best wat meer mogen laten zakken, zodat je eigenlijk een min of meer een vijfmans middenveld krijgt, waardoor er minder ruimte ontstaat van Heerenveen. En met name Kostits, die deed dat niet. En ik vermoed toch wel, met name ook gezien het goede spel van Bas Asikoglu, aan die linkerkant dat het toch wel een beetje zijn, zijn aan de rechterkant van Heerenveen dat het toch wel een beetje de opdracht is geweest van Kostits heeft hij niet gedaan. Het is voor mij een veronderstelling maar ik denk niet dat ik er naast zit. bal gaat nu weer naar Bas Asikoglu in het B-junior was dat al een hele goede voetballer en die speelt de bal weer terug terecht naar en zo komt Heerenveen. Ja, die speelt de bal gewoon achterin rond. En Groningen realiseert zich ook wel tegen die 3-0. Ja, we moeten de tijd uitspelen. Maar nou, wat voor mij betreft, althans wat FC Groningen betreft, vermoed ik ook wel voor het einde fluiten. 55 minuten gevoetbald. 3-0 voor Heerenveen. Groningen kansloos. We gaan even naar Parijs. Naar Theo Plachard. Henk Grol gezien, Theo. Ja, de laatste vier seconden. Het publiek gaat er nog even achter staan. Om hun uh, Franse landgenoot Clément aan te moedigen. Maar te vergeefs. Het uh, gefluit is hoorbaar. Grol uh, provoceert het publiek een beetje. Heeft een rare partij achter de rug tegen die Fransman Clément. Wint uiteindelijk zonder scorers. Maar opnieuw met straffen. Wat hebben we toch veel straffen gezien vandaag? Werd ik weer benadeeld door de scheidsrechter. Uh, door een straf die weer werd uh, weggewoven. En Grol provoceert het publiek. Uh, laat ze fluiten. Maar hij pakt hier wel uh, het brons. Ik denk dat het. Maximaal haalbaar is vandaag. Want hij is niet fit. Ik heb hem nog even gesproken. Hij kan niet beter laten zien dan hij vandaag heeft laten zien. Het is niet rampzalig, want hij heeft nog even tijd om fit te worden. als het kwalificatietraject begint voor de Olympische Spelen eind juni. Maar goed, hij heeft zich weer even laten zien. Hij gaat zuinig om met zijn lichaam. Het eerstvolgende evenement wordt waarschijnlijk het EK. En hij pakt hier toch brons. Een klein wondertje trouwens dat hij hier nog meedoet. Want de regels zijn veranderd. De pakken moeten langer zijn, de mouwen. En hij had ze nu niet helemaal op orde. Ik heb gezien hoe ze eraan hebben staan te trekken aan de achterkant met alle zwaargewichten gewichten die ze hadden. En kennelijk was het voldoende om door de keuring heen te komen. Goed, hij pakt uh, brons en uh, we gaan straks na uur nog kijken naar de grote finale met Linda Bolder opnieuw tegen een Franse tegenstander, Portsfiet. Goeie paal, mooie goal! En er dan wordt hij ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh. De eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Waaronder Peck Solle tegen Ajax. 1-1 werd het. De eerste goal voor Ajax kwam van Klaassen. Een andere goal van Zwolle van Fernandes. Ajax liet net als vorige week de mogelijkheid liggen... om verder afstand te nemen van de concurrentie. Ja, en daar is trainer Frank de Boer behoorlijk ziek van. Ja, doodziek. Uh, het is, als je de eerste helft bekijkt, is dat heel onnodig. En, uh, dan... Ja, het verbaast je soms hoeveel je dan kan afzakken. Ja, misschien ook wel een compliment aan Zwolle, maar als je ziet gewoon hè, normale dingen wat dan verkeerd gaat. Ja, dat mag niet uh, als je speler van Ajax bent. En de boer refereerde er al even aan. Ajax had de wedstrijd in de eerste helft kunnen beslissen. Vooral zien de Jong liet een paar grote kansen liggen. Daar had hij minimaal één van in gemoeten. Ja, natuurlijk. Ik ben ook hartstikke boos dat ik er niet eentje inschiet. En uh, ja, dat uh, neemt mezelf wel kwalijk dat kan ik alleen uh, volgende keer beter doen. Ik, uh, ik probeer hem erin te schieten. En die tweede helft raakt hij net met zijn voetje nog. En uh, ja. Eerste helft had ik uh, achteraf, uh, zei hij, had je hem nog aan kunnen nemen. Ik zei ja, alleen ik, op het moment dat hij voor komt weet je niet wat er nog achter je staat. Ja, er stond gewoon een hele goede keeper in de goal bij Zwolle. Diederik Boer heeft uh, goede reddingen gehad. Pex Zwolle is bezig aan een goede reeks, maar trainer Ron Jans is vooral blij dat zijn ploeg ook weer goed speelde. Hier zat weer meer uh, ja, voetbal in. Uh, ja, dat, dat, dat doet wel deugd. Want uh, als je goed voetbalt... Is het, uh, ga je met veel meer vertrouwen gewoon de volgende wedstrijd in. En, en het is natuurlijk ook een compliment voor uh, ja, de hele ploeg... hoe we het hebben uh, opgevangen. Uh, alle blessures achterin. Aan de RKC FC Utrecht. Bij rust was het nog 1-1. Het werd uiteindelijk 5-2. 1-0 Kastelen. 1-1 Toornstraat. Een penalty. 2-1 Daniel de Ridder. 3-1 Andersson. 3-2 Steve de Ridder. Geen familie. 4-2 Bogel, 5-2 Joachim. De ruime winst doet vermoeden... Dat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 Nou, die kreeg Jens Toornstra ook bij Utrecht. Die had een hele nare wedstrijd. Hij miste bij 3-2 achterstand een penalty en gaf daarna een verkeerde paas... waardoor RKC de wedstrijd kon beslissen. Ik ben een speler die normaal gesproken positief beslissend is in wedstrijden, maar... Uh ja, vandaag was uh, niet helemaal mijn uh, middag eigenlijk. Voor RKC-trainer Erwin Koelman werd het juist een heerlijke middag. Hij kan sowieso terugkijken op een uitstekende week. Ik denk dat wij deze week maximaal gepresteerd We hebben. Thuis tegen PSV gewonnen bij Coet uit. Het is ook niet altijd makkelijk om het punt te pakken. Dat bleek ook gisteren weer. En ja, je wint vandaag tegen Utrecht. Dat houdt in dat je op dit moment zelfs boven Utrecht staat. Dus ja, deze punten zijn natuurlijk geweldig voor ons. Nou, dat geldt eigenlijk wel voor de hele familie Koeman. Heracles Kambuur werd 1-1, was bij Rus nog 0-1. Manu scoorde 1-0. Uh, Twierik maakte de 1-1. Het zag er lang naar uit dat Kambuur de eerste... uitoverwinning van dit seizoen zou behalen. Dat zou niet helemaal verdiend zijn geweest. Maar trainer Dwight Lodeweges had de drie punten... wel stiekem mee willen nemen naar Leeuwarden. Een bonuspunt, hè, dat je zegt, na afloop van het seizoen... dat je zegt, nou, daar hebben we drie punten gehaald... die hebben we eigenlijk niet verdiend. En dat hebben we nog helemaal niet gehad. Ik vind dat wij alle punten die we gehaald hebben, verdiend hebben. En Vandaag hadden er een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 Ja, dat doet PFC misschien ook wel. Na gisteren tegen FC Twente werd het 3-2. In de rust was het nog 2-1. De 1-0 kwam van Arias. De 2-0 van uh, Locadia. 2-1 Promes. 3-1 Willems. En uh, de 3-2 van Ebesidio. Feyenoord NEC werd 5-1 aan. 2-1 Rustans. 0-1 werd het nog voor uh, NEC dankzij een doelpunt van Rieks. 1-1 Immers. 2-1 Pellen. 3-1 Bobetjes. 4-1 nog een keer Pellen. En 5-1 nog een keer Boetjes. Goed Eagles tegen AZ werd 2-1, bij Rust was het nog 1-0. Uh, 1-0 door Schmid, 2-0 toen door Antonia en Bieren scoorde de 1. NAC, Rode JC werd 2-0 naar Rust van 0-0. 1-0 door Arduini. 2-0 door Parisia. En vrijdag al gespeeld, Vitesse, Ado Den Haag, daar bleef het 0-0. In de Eerste Divisie nog een wedstrijd gisteren gespeeld. Excelsior tegen FC Den Bosch, daar werd het 4-1. En hoe is het bij FC Groningen tegen SC Heerenveen, Henk nou, we hebben daar 61 minuten gevoetbald. En er gebeurt eigenlijk niks meer in die tweede helft. Heerenveen speelt volledig op balbezit. Ik heb nog één kans gezien voor Finn Bokersson. Die had zijn 22e kunnen maken. Dat was een goede mogelijkheid. Maar hij schoot die bal voorbij de kruising. En ik denk dat FC Groningen zo denkt. Nou, het moet niet zo'n grote nederlaag worden als destijds in Enschede tegen Twente. Toen gingen ze met een nulletje of vijf gingen ze het schip in. 3-0, dat is al erg genoeg. Ja, Groningen jaagt ook niet echt meer op, op doelpunten. Dat is al dik tevreden. Dat, nou, dik tevreden. Dat bestaat natuurlijk niet, maar dat, dat is al blij dat er niet meer gescoord wordt door Heerenveen. En dat Heerenveen er nu ook uh, langzaam aan doet. De bal gaat tergend langzaam rond in de verdediging. Wordt voortdurend ook teruggespeeld. Nu weer even in de breedte. Dan weer breed naar de echte verdediger. Ja, ja. En nu gaat hij weer achteruit naar Otikba. Dat is het spelbeeld van de wedstrijd. En uh, Groningen wacht op eigen helft wachten ze een beetje af. Of ze mogelijke wijze ook nog in bouwbezit uh, komen. En dan plotseling even een steekballetje van uh, Siek naar de buitenkant. naar Sikoglu, Maar die komt niet aan. Maar toch blijft de Heerenveen uh, voortdurend in bouwbezit. Groningen gaat het duel niet eens. Aan. Dat wacht gewoon af. Wacht gewoon op die foutieve paas van Heerenveen. Nou, en als ze dan de bal hebben, dan weten ze ook niet meer wat ze mee moeten doen. Want met tegen die 10 van Groningen, tegen de 11 van Heerenveen. dat lukt allemaal niet. En het is, denk ik, nou, nou voor de 22e of 23e keer een speler van een in balbezit is. Nu gaat hij weer naar de Othiekba. En we zijn er nog helemaal niks opgeschoten. Want we zitten nog steeds op de middenlijn. Weer terug naar de Daar Dat is altijd een vrije man, natuurlijk. Een van die centrale verdedigers. Wat zal hij weer eens een keertje gaan doen? Die speelt hem naar de Roon, dan weer in de breedte naar Sijek. Die wil nog wel eens voor diepte kiezen. Maar waarschijnlijk nu ook weer breed. Jawel hoor, dat gaat weer breed. Nu daar de rechte verdediger van, uh, van Heerenveen. En zo gaat het balletje voortdurend rond. Ik denk dat ik nu op meer dan 30 zit. En nu wordt een keertje diep gespeeld. En daar is een foutieve bal. Zo komt Groningen ook eens een keer bal balbezit. Bizot. Die mag dan uh, eens een keer een doelschop nemen. En dan gaat uh, Heerenveen gaat ook nog eens een keertje uh, wisselen. Dat Bisselen. gaat uh, nu gebeuren. Het is 3-0 voor Heerenveen. Terwijl we nog een klein half uurtje moeten voetballen. Van der Berg gaat eruit. En wie komt er binnen de lijnen? Dat is Deli Zinkgraven. Ook nog een hele jonge speler. 18 jaar nog maar. Zo van Harry Zeengraven en die voetbalde in het verleden nog Europees voetbal voor FC Groningen. Even naar de stand kijken. Als Heerenveen de drie punten inderdaad gaat pakken... en dan ziet het er wel naar uit. Dan gaat het over PSV heen. Komt het op 36 punten op de vijfde plaats terecht. Ajax eerste met 48 à 23. Twente heeft het 43 uit 22. Feyenoord heeft het 43 à 23. Vitesse 43 à 23. En daarachter dan dus Heerenveen en Groningen vinden we terug... op de elfde plaats met 28 uit 22. Onderaan de laatste drie. Uh, Rodi op plek 16 met 22 punten. NRC daarachter met 21 en laatste is Ado Den Haag, ook met 21 punten. Dit horen ze in Holland Heinekenhuis. Als ze worden gehuldigd. Maar wij wachten nog steeds op de medailleuitreiking voor de Hollanders: Medelplaatsen in Sochi, Kramer, Blokhuis en Bergsma. competition behind Been dreaming about this all my life It's time Finally About making it back. What's done is done. What's said is been said. I follow intuition instead. And it's time. And this is for the glory. Zinand Woesthof en uh, Legendary Lane wordt dus uh, elke keer gedraaid... als er in het uh, Hollandhuis uh, ja, iemand gehuldigd wordt... omdat hij een medaille heeft gewonnen. Ik hoor uh, een soort van huldigingmuziek op de achtergrond. Het is al plaatsen. Steven Dalenboud. Ja, hallo Robert. Ik wil je in de betalen. Nee, ik vroeg ook niks. Dus uh, vertel gewoon wat je ziet, zou ik zeggen. Ja, dat ja, toch waar te maken. Nee, ik kijk inderdaad naar een, uh, een huldiging. Er zijn een, uh, een serie van huldigingen hier gaan. in kijk nu het, uh, het Olympisch Park. Daar is een uh, plaza ingericht. Een plein dus, waar uh, mensen zijn samengestrand om die huldiging af te bekijken. Verschillende onderdelen komen voorbij. En ik uh, kijk nu naar het gouden uh, medaille. Ja, het is Jamie Anderson uit de USA, Amerika. Uh, ...zij won vandaag de sloopzaal... ...voor vrouwen. Uh, ja, inbied waar Jeroen Maas dus niet goed wist te presteren. Deze drie dames die hier op het podium staan... Op het podium staan ...die wisten dat wel te doen. Jamie Anderson dus op goud. Het zilver is voor Ruka Jarvi... ...en het brons is voor Jenny Jones. Die drie staan op het podium. Jenny Jones is trouwens... Britse, ...de eerste Britse medaille van deze Olympische Spelen. En nou, dat deze drie dames... ...zometeen het podium hebben verlaten. Dan komen daar de drie... Nederlandse heren die gisteren alle medailles op de IJslaan ja. rechtvaardiging. Goed, uh, als u zich afvraagt van waarom uh, hebben jullie zo'n krakkemikkige... Uh, mobiele telefonieverbinding met Steven Daalbaard bij het podium... kan dat niet beter? De, zeker, dat kan zeker beter. Dat hebben we ook geprobeerd. Maar de verbinding die wij daar vandaan wilden hebben met Steven... die uh, kregen we even niet tot, tot stand. En daarom hebben we gekozen voor uh, de mobiele verbinding. Weet jij inmiddels, uh, Steven, wie die medaille zal gaan uitreiken... Nou weet ik zeker dat dit wel een vraag was, maar ik, het, ik heb het weer niet bestaan. Wie gaat hem uitreiken? De koning zelf. De koning. Koning Willem-Alexander zal hier zometeen op het podium komen. En de medailles omhandelen. Het zijn kramen natuurlijk bij Joris Bergstma, die bron gedronken, bij Jan Blokhuizen. En dat iemand de bloemetjes uitdelen. En dat is ook een Nederlander. Dat is Jan Dijkema, de vice-president van de IHU, de internationale straatwerk. Oké, okay, goed. Even een kleine beschrijving zoals het eruit ziet... Uh, zoals wij dat hier op de schermen zien. Het is een immens podium, prachtig uitgelicht... met uh, lichtblauwe kleuren met een groot scherm aan de linkerkant... achter de sporters waarop uh, geprojecteerd staat... voor welke sports ze zijn uh, uitgekomen. Vervolgens komen eerst de mensen naar voren die de medaille gaan uitreiken. Dit is radio 1. E. <coughs> ik ben nog wel geen Ari maar Maar ben, ook... oh, eh, ben dat, jij geen Ari Nee, ik, ik, ik ah, ben geen Ari Ik zou dat wel maar. zeggen. Ik wil even laten er... weten. Vervolgens komen degenen die de medaille uitreiken die komen eh, naar voren. Worden eerst voorgesteld aan het massaal toegestane publiek. In het centrum daar van Sochi. En pas daarna zullen de sporters zelf naar voren worden geroepen. En wordt de medaille omgehangen. Nog even naar de tijden van uh, de schaatsers: 1676. Dat was goed voor goud van Kramer. 1571. Was goed voor Zilver. De tweede plaats voor uh, Blokhuizen. En natuurlijk bergs. Maar die was teleurgesteld. Die ging voor goud en uh, kreeg slechts brons, maar toch een goede tijd. 16,66. Uh, die medailles, die drie medailles, zullen dus uitgereikt worden: omgehangen worden door koning Willem Alexander. Daarbij Jan Dijkema. U hoorde dat van de ISU van uh, Steven Dalebout. Zie jij al beweging? Inmiddels, uh, Steven. Nou, er wordt uh, hier wel van alles heen en weer bewogen. Dat zijn dan de plakken van de vorige filmen. De podium is er helemaal leeg. Dat is al tegen. Het hele blauwe podium, die ijskleur. Nou, dat dus, is een, het niet Deze schoonkant. Dat is voor de wedstrijd van de situatie. Ik heb hier nog op de klaar En dat vindt... Uh, dit bedaan gaat trouwens ook de coach van uh, Job Bersla. Hij gaat hier tussen de foto's te nemen. En uh, ik toen heel kent er juist ook... Ja, dan, uh, en zie, en dus, zie en jij ook veel... Dan, zie jij veel, op, zie dan, veel uh, oranje... Fans? Ja, nou, die zijn hier niet zo heel veel, dat valt eigenlijk de hele steen al op en uh, dat is iemand niet anders, clubjes wel, maar ja, het de meeste mensen die ik die, dat, zijn, dat zijn mensen die zijn verbonden aan de Nederlandse club die ook met 10NL uh, jasjes van NOC en NSF rondlopen. Uh, en de supporters, ja, die kom je maar heel graag tegen. Ja, goed, uh, Steven, we nemen het even over, want de verbinding is echt uh, heel erg matig. Uh, ze komen nu richting het podium, alle drie. Ze hebben toch duidelijk afgestemd wat ze